Wat de oude man doet, is altijd goed. Er was eens een oude boerderij op het platteland. Het had een rietendak met allemaal soorten planten die erop groeiden. Daar woonden een oud boeren-echtpaar. Ze waren erg arm. Hun enige bron van inkomen was hun paard. Het echtpaar leende het paard uit een handelaren en kreeg er voedsel, granen of kleding voor terug. Het echtpaar vroeg nooit om meer. Ze waren blij met wat ze ook ontvingen. Oh, schat! Er zit een groot gat in ons dak. Oh, oh, maar zie de positieve kant: onze ramen zijn helemaal vastgeroest. Met het grote gat in het dak zullen we licht en frisse lucht hebben zonder dat we de ramen hoeven te repareren. Je hebt gelijk. Um, maar wat dan in de winter en met regen? Hmm, we zullen een manier moeten vinden om geld te verdienen. Oh, ik weet het. Er is markt in het dorp vandaag. Waarom verkoop je dit paard niet? We zouden een leuk bedrag kunnen krijgen. Vijf stukken zilver? Misschien? Of zelfs zeven? Misschien. Ik hoop dat ik zoveel zal krijgen. Oh, echt wel. Wat mijn oude man doet, is altijd goed. Mua. De oude man ging op pad met zijn paard. Op de weg naar de markt lag het huis van een melkboer. Melk! Fjuw. Wow! Dat is heel veel melk. Ja, misschien. Je lijkt er niet al te blij mee. Oh, maar weet jij er nou van? Jij hebt een geweldig paard daar. Ik wou dat ik er een had. Oh, nou. Als het hebben van dit paardje gelukkig kan maken, waarom ruilen we dan niet? Ruilen? Je bedoelt ruilen mijn koe voor jouw paard. Ja, waarom niet? Ik zal blij zijn met een koe. Oké okay dan, heel erg bedankt. Blij met de ruil, liep de oude man vrolijk naar de markt. Terwijl hij in de lange rij stond om door de poort te gaan... Hallo, Harry. Hoi. Waarom het lange gezicht, mijn vriend? Baaah. <tog> Herinner je je mijn gezonde koe nog? Mijn vrouw vroeg mij die te ruilen voor iets goeds en bruikbaars. Ik dacht, wat is er beter dan een schaap? Maar ze was er niet blij mee. Ze stuurde me terug om het schaap te ruilen voor iets beters. Ik weet niet of ik een betere deal kan maken. Dat is het. Je hebt geluk, mijn vriend. Ik heb net mijn paard geruild voor een koe. En nu ik erover nadenk... Mijn vrouw zou het geweldig vinden om een schaap te hebben. Het wol zal ons warm houden in de winter. Zou je het schaap willen ruilen voor de koe? Schaap voor een koe? Weet, weet je het heel zeker? Oh ja, absoluut. En de ruil was gemaakt. De oude man bleef er maar aan denken hoe blij zijn vrouw zou zijn. Harry heeft gelijk. Wat is er nu beter dan een schaap? Wat denken zij wel niet? Het enige dat ik vroeg was een dozijn appels. Sinds wanneer zijn drie eieren niet genoeg? Mevrouw, hoe gaat het met u? Goeie god, kan ik nog even op aankomen vandaag? Eerst word ik lastig gevallen door het gekras van een kraai Dan door het gemoe van een koe Dan het gehinnik van een paard Dan het gegak van een gans En nu door het geschreeuw van een oude man Wat wil je van me? Oh, het was niet mijn bedoeling om te schreeuwen Wacht, schreeuwde ik? Ik, ik bedoel, je lijkt zo'n geweldige dame uh, Waarom zou iemand tegen je schreeuwen? Excuseer me als ik dat deed, maar als ik vragen mag, waar bent u zo ontevreden over? Uh, mijn gans legde drie eieren vandaag. Dat is er één meer dan twee. Eén, twee, drie. En het enige dat ik ervoor terug wou was een dozijn appels. En ze zeggen dat het niet genoeg is. Sinds wanneer zijn drie appels niet genoeg? Oeh, deze gans legt er drie eieren vandaag. Hahaha, oh, oh, oh, oh. dat is fantastisch. Iedereen zou geluk hebben om die gans te hebben. Oh, ik weet dat. Ik ben er klaar mee om hier te staan en met jou te praten. Waawel. Wacht, zou een schaapje gelukkig maken? Ik kan mijn schaap ruilen met jouw gans. Schaap? Voor de gans? Dat is genoeg. Hoe durf je mij belachelijk te maken? Ik ben niet in de stemming voor deze onzin. Nee, ik, ik wil je helemaal niet belachelijk maken. Mijn vrouw zou deze gans heel graag willen hebben. Alsjeblieft, denk er in ieder geval over na. Is dat zo? Hmm, dit is een vreemde deal. Oké, okay, als je de gans zo graag wil hebben... Dan zal ik het schaap nemen en jou de gans geven. De ruil was gedaan. Ook al had hij zijn schaap verloren, hij zag er blijer uit dan de schreeuwende vrouw. Lo da, lo Toen het donker werd, besloot de oude man om naar huis te gaan. Onderweg zag hij een man praten tegen een kip. Hij was heel onbeschoft. Wat heeft het nodig dat jij mij een ei geeft? Ik heb je al jaren, maar je legt nog steeds geen enkel ei. Oh, zou deze kip begrijpen wat je zegt? Haha, ha, heel grappig meneer. Mag ik ook met deze prachtige kip praten? Wat nu? Vind jij deze kip prachtig? Je hebt vast problemen in je leven. Ah, ha, ha, ha, ha. Problemen zijn alleen problemen als je vindt dat het problemen zijn. Tuurlijk, wat wil je? Je lijkt belast met die kip. Zou een gansje blij maken? Ik kan mijn gans ruilen voor jouw kip. Wat? Die gans voor deze magere kip? Weet je het zeker? Oh, absoluut. Mijn vrouw vroeg mij vandaag een zinvolle ruil te doen. Jouw vrouw zal dit zinvol vinden? Natuurlijk! Ze zal mijn voorhoofd kussen en zeggen. Wat mijn oude man doet is altijd goed. Ah, nou, wie ben ik dan om nee te zeggen? De oude man nam zijn nieuwe kip en liep terug naar huis. Oh, je kan maar beter goed zijn. Ik hou er niet van om te schreeuwen. Wow. Ik heb honger. Ahem. Zijn warme chocolademelk heeft zes marshmallows en die van mij heeft er maar vijf. Dat is niet eerlijk. Maar meneer, we, we hadden alleen deze marshmallows. Dat is niet ons probleem. Ik kan helpen. Nu hebben jullie er allebei vijf. Hahaha, <laughs> dat klopt. Hij loste ons probleem voor ons op. Oh. Wat doe je daar, Dave? Sta op en ruim de rotzooi op. Het is jouw schuld. Kijk naar mij en kijk naar het formaat van die zak. Ik zou deze niet mee hoeven te slepen. Die zak zou mij mee moeten slepen. Ugh. Uh, uh, oh, kom op nu, jij stomme zak. Wow, wat heb je daar in de zak? Rotte appels. Ik moet ze weggooien. Oh, oh. Ik herinner me net. We hadden ooit een prachtige appelboom. Het schrompelde weg. Wat er van over was, is één rotte appel. Mijn vrouw heeft het nog steeds. Ik vraag me af hoe blij ze zou zijn als ik haar deze hele zak met rotte appels zou geven. Laat me dat van je overnemen. Je krijgt mijn kip ervoor terug. Wow, wow, wow. Wat hoor ik nu? Wil je jouw kip ruilen voor deze zak met rotte appels? Ja, natuurlijk. Dit is alles wat ik te bieden heb. En... En je vrouw zou blij zijn dit te zien? Natuurlijk! Ze zal mijn voorhoofd kussen en zeggen Wat mijn oude man doet is altijd goed Dat is het grappigste wat ik vandaag heb gehoord Luister oude man Je zou deze kip moeten verkopen voor wat geld Een zak rotte appels zal je geen geluk of blijdschap brengen maar geld zal het zeker. Oh, maar jij lijkt veel geld te hebben. En toch was je ongelukkig over één marshmallow. Die extra marshmallow opeten kostte mij niks. Maar het maakte jou blij. Ik zie niet hoe geld blijdschap kan brengen of geven. Maar deze zak rotte appels kan dat zeker. Onmogelijk. Ik geloof je niet. Hmm, ik weet het. Laten we een weddenschap houden. Een weddenschap? Oh, je weet wel. Een weddenschap. Dat is wanneer je wedd op een situatie en dan weet jij op een tegenovergestelde situatie. En dan verliest hij als het tegenovergestelde uitkomt. dan betaal je wanneer het tegenovergestelde van het tegenovergestelde waar je op wedden uitkomt. En dan... Oh, oh, oh. Hoe krijg je het voor elkaar om alles ingewikkeld te maken, Henry? Het is simpel. Ik ben bereid om honderd stukken goud te wedden. We zullen naar jouw huis gaan en jij zal alles aan je vrouw vertellen waar wij bij zijn. Als ze jouw voorhoofd kust en zegt, wat mijn oude man doet is altijd goed, dan zullen wij honderd stukken goud betalen. Maar ik heb niks om jullie te geven. Maakt me niet uit, want er is geen kans voor ons om te verliezen. Ha, ha, ha. Maar het zal geen goede weddenschap zijn als ik jullie niks terug kan geven. Hmm. Ik weet het. Als ik verlies, dan mag je deze zak rotte appels hebben. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Deal. Deal. De echtgenoot kwam thuis met de twee Engelsmannen. Zijn vrouw nodigde de gasten vrolijk uit om binnen te komen. Hoe was je dag, schat? Oh, het was vreemd. Ik ging vragen voor een paar kruiden bij mevrouw Eriksen. Ze lachte naar me en zei... Ik heb niet eens een rotte appel om je te geven. <laughs> kan je dat geloven? Ze heeft zoveel geld en toch heeft ze niet eens één rotte appel. Heb je ons paard verkocht? Wat zit er in de zak? Oh ja, gelukt! Ik ruilde ons paard voor een koe onderweg. Oh, schat! Waarom zit de arme koe in een zak? Oh nee, nee! Ik heb de koe niet. Die heb ik geruild voor een schaap. Oh, wat goed van je. Haar wol zal ons warm houden in de winter. Maar uh, hoe kan het schaap ademen? In de zak? Nee, nee. Ik heb het schaap niet. Die heb ik geruild voor een gans. Een gans? Nog beter. Ik kan de buren vragen ons wat eten te geven voor de gans en... Niet nodig. Ik heb de gans geruild voor een kip. Ah, je denkt ook aan alles. <laughs> nu zullen we eieren hebben. Maar geen enkel dier moet in een zak zitten. Laat me... Nee, nee, schat. Ik heb de kip geruild voor een zak vol rotte appels. De Engelsmannen waren klaar om de oude man uit te lachen. Ze wisten dat zijn vrouw erg boos op hem zou zijn. Een zak vol rotte appels. Je herinnerde je de oude appelboom, of niet? Je herinnerde je hoe ik moest huilen toen hij weggeschrompeld was. En hoe ik die ene rode appel die ze achterliet heb gekoesterd. Oh, ik zal die mevrouw Eriksen wat laten zien. Zij had niet eens één rode appel. Ik heb er een zak vol van. Wie is er nu rijk? Oh, echtgenoot. Ik wist het. Wat mijn oude man doet, is altijd goed. De Engelsmannen hielden woord. Ze overhandigden honderd stukken goud aan het boeren-echtpaar en zwaaiden tot ziens. Arme mensen, ze verloren een paard, een koe, een schaap en een gans allemaal op één dag. Ja. Heb je dan niks geleerd vandaag, Henry? Het oude boerenkoppel is heel wijs. Ze hebben ons een belangrijke les geleerd. Zie je, het paard is al weg. Zo ook de koe, het schaap, de gans en de kip. Maar ze huilen niet om wat is geweest. Ze hebben ons geleerd blij te zijn met dat wat we hebben. Is dat niet de sleutel tot een goed leven? Oeh, dat is een makkelijke. Een sleutel kan een slot openmaken, maar wat is een sleutel zonder een slot? Dus, wanneer je een slot vindt dat hoort bij jouw sleutel, dan kun je het slot openmaken naar een goed leven. Dus moet je eerst het slot vinden. Ah, jij bent echt bijzonder, vriend. Echt bijzonder. Herinner me eraan je nooit meer een vraag te stellen. Oh, maar wat als ik vergeet je eraan te herinneren? Je moet eraan denken om mij eraan te herinneren, jou eraan te herinneren. Oh, maar je vraagt mij jou eraan te herinneren omdat je misschien zelf niet herinnert. Dus ik zal jou misschien aan moeten herinneren om mij eraan te herinneren, om jou te laten herinneren, om mij te laten herinneren, om mij geen vraag meer te stellen. Nee. En zo leefde het oude boerenkoppel een gelukkig leven. Want de oude man deed altijd wat goed was.